Dan zijn wij weer terug bij het tweede uur. Het is wat rustiger geworden. Want het gehele uh, bestuur van de ijsbaan is uh, samen koffie gaan drinken. En uh, ja. verder praten over hoe dat nou moet. Want 15 september moet uh, daar een beslissing is over gaan nou worden. spannend wel. Hè, ja, nou, hè? Ik, ik heb net even de fractievoorzitter van OPZ gesproken. En, uh, en die zegt neem nou een beslissing en verplaats die bomen en klaar. En okay. nou, regelt dat met de wethouder. Nou, we zijn zeer okay. uh, benieuwd. Misschien dat de fractievoorzitter meneer Kramer daar wat aan kan doen, maar dat uh, horen we dan wel. Ja. De andere, ja. fractievoorzitter, de andere <laughs> fractievoorzitter van uh, GroenLinks zit aan tafel, want dat was de grote afwezige bij uh, de, de betreffende raadsvergadering omtrent de integriteit van de meneer Joop Berense, bedhouder Berense. Um, was het echt moeilijk om niet te komen? Ja, het was uh, eigenlijk onmogelijk. Ik zat in Spanje. Uh, en dan ook niet aan het uh, noordelijke kantje, maar aan, aan de zuidelijke kant. En uh, ja, ik heb echt uh, de, de vliegtickets nog geprobeerd te regelen. Uh, treintickets nog naar zelf nagekeken. Maar, maar dat, dat ging, was, uh, niet. Dat ging ja, echt nou, niet. Wat nee. niet is, kan niet. Nee. Uh, hoe werd je op de hoogte... Uh, we praten trouwens met Karim Elkabali. sorry. Karim. Ja, goedemorgen. goedemorgen. <laughs> um, hoe werd je op de hoogte gehouden? Um, uh, door uh, f, uh, andere partijen. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld Anouk gebeld. Uh, maar ook door de burgemeester. heeft me ook gewoon een paar keer op de hoogte gehouden. Ik heb oh, gewoon gebeld. Uh. Ja. En uh, voor hem was het ook wel heel lastig. Want op een gegeven moment, was het, ja, hij is ook op vakantie. Je moet hem ook wel rustig hebben. Maar ja, ik heb ook tegen ze gezegd op een gegeven moment, van, uh, ja, uh, het, het werd zo uh, ja, groot eigenlijk. Van, hou me maar gewoon op de hoogte. Dan uh, moet ik me hier af en toe bellen. De mensen waar ik mee waren, die wisten ook dat ik, uh, dat weten ook dat ik in de politiek zit. En dat dit gewoon erbij hoort. Ja. ja, het is natuurlijk wel een, een, een, een cruciaal ding op een vakantietijd en dan moet je toch kiezen ja. wat, uh, wat je wil. Ja. Uiteindelijk heb je gekozen om geïnformeerd te worden. Is dat lastig? Want als je in Zandvoort zit, kan je mensen praten, je kijkt mensen aan. Uh, dat geeft toch een andere dimensie als dat je met iemand belt? Nee, klopt, ja. En dat is ook misschien wel wat ik schrijf in de laatste zin van onze, of dat is een, een van de laatste zinnen van onze verklaring. Aanvankelijk zaten wij ook wel wat anders in de wedstrijd met de summieren informatie die ik, die ik daar kon ontvangen. Uh, ik, ja, je hoort een gekleurd verhaal, één van de mensen die je spreekt. Mm -hmm. En um, ik heb ook de raadsvergadering daar kunnen kijken voor een groot gedeelte. Aan het eind niet, want toen viel de internetverbinding weg. Maar um, je ziet niet de schorsingen en wat daarin gebeurt. En, uh, nee. Je mist wel Je mist een je heel mist belangrijk dus... deel. En in die schorsingen gebeurt over het algemeen nog wat. En zeker want voor mij staat hier zelfs een schorsing van bijna drie kwartier in. Uh, waar het een en ander in is gebeurd. Ja, dat weet je gewoon niet. Nou waarschijnlijk ja. heb je bij die schorsing uh, uh, in dezelfde kamer gezeten om het gesprek mee te voeren. Ja, ja daarom. En dat mis je natuurlijk. Ja. Heb jij ook met D66 gesproken in die periode? Ja. Eigenlijk met alle partijen? Uh, bijna alle partijen. Welke niet? De PVV en GBZ. Oké. Okay. Nou, GBZ die uh, liet aan het begin van de vergadering al uh, heel duidelijk meten... dat uh, het vertrouwen opgezegd zou ja. worden. Tenminste, dat uh, werd na zin 1 werd het al duidelijk. Uh, PVV uh, hield zich nog een beetje op de vlakte. En uh, toen is er een heleboel uh, gebeurd. Wat vond je daarvan? Want ik heb de wethouder ongeveer 35 keer sorry horen zeggen. Ja, ik uh, wil sowieso ook een compliment maken aan, aan Joop Berendsen zelf... Um, wat ik heb gezien en heb gehoord... Heeft hij echt, is hij echt diep door het stof gegaan. En heeft hij ook aangetoond dat hij uh, ervan gaat leren. En van kan leren. En um, hij heeft inderdaad 35 keer voor mij sorry moeten zeggen. Of iets in die trant. Ja, op een gegeven moment gaat het over een beetje in de overdrijving. Willen uh, de, de, de, de partijen het heel graag horen allemaal. Um, maar ik denk... Ik denk het, is, het is dom geweest wat er is gebeurd. Is gewoon in de zin van... Het is gewoon een domme fout. Dat is toegegeven. Um, en op een gegeven moment vallen we dan in oud zeer. En dat, dat ouders hier, het is heel logisch dat het er zit. Maar dat is natuurlijk voor het besluitvormingsproces is dat helemaal niet handig. Nee, want je schrijft, uh, we moeten vooruitkijken. Maar in dit uh, proces moet er wel achteruit gekeken worden. Omdat dat natuurlijk al een proces is die, uh, wat een tijdje loopt. Er zijn diverse onderzoeken uh, geweest. Raadsonderzoek. Hebben we wel een gelijk speelveld gehad. Daar is allemaal uh, positief op geantwoord. En Ineens ja. komt er een rechtszaak. En dan begint het weer te rollen. Uh, de, de raadsvergadering van, uh, van maart. Toen zat jij nog niet in de raad. Uh, daarna is het weer te sprake gekomen en dan komt er een rechtszaak. Dus hoe beleef jij dat van, van ervoor, want je was wel geïnformeerd ja. tot nu. Want het is natuurlijk niet een proces van de afgelopen 14 dagen. Nee, nee het is een proces van voor jaren dit, dit plein. Um, ja, ik vind het een lastige. Ik had het er met, uh, met Anouk Wijers van het CDA ook nog over. Van Het wordt voor ons als nieuwe raadsleden ook wel heel erg lastig... om straks een wel overwogen besluit te gaan nemen. In de zin van, er is zoveel gebeurd op dit dossier. Um, eigenlijk moet je ergens een streep trekken. Uh, en, en opnieuw beginnen. Ja, opnieuw beginnen, ik wil het niet zeggen. Maar in ieder geval met heel, met heel goede informatie voorzeker de nieuwe raadsleden, gaan kijken van wat is nou echt het hele verhaal, want ik ben op zich oprecht gewoon het, het, ja, een beetje de, de draad kwijt in het, het, spoor, het verhaal, het spoor, ja, het spoor bijster in dit ja. verhaal. Dat is, ja, en, en wij moeten er dan ook nog een beslissing over gaan nemen. Maar enerzijds kan ik me dat wel voorstellen, want uh, in 2005 ging dat ding in de fik en daarna ja. uh, is er van alles gebeurd. Uh, zeker met allerlei uh, uh, aannemers en, ja. en raadsleden en, en wethouders die erover struikelen. Um, de rechter zegt nu: er moet opnieuw, uh, het proces moet opnieuw. Maar er komt nu een appel. Ja. Dus zou je daar vandaan uh, opnieuw willen gaan werken? Nou ja, vanuit het appel. Uh, ik vind sowieso dat misschien. Dat, uh, ja, ik, ben, ik ben van de politiek en dan ga je zo van uh, een van de andere poten, zeg maar. Van de, van de Trius politica, politica zeggen. Ja, ik, vind, ik vind sowieso dat de uitspraak van de rechter iets, iets te fel is geweest. Um, we hebben het raadsonderzoek gehad. Uh, daaruit bleek dat er wel een gelijk speelveld was. En een van de conclusies die de rechter trekt is dat er geen gelijk speelveld is geweest. En um, ja ik, ik denk dat, we, dat het belangrijkste gewoon is dat we ervoor gaan zorgen dat er deze periode een schop in de grond gaat. Dat er gewoon eindelijk een keer iets gebeurt. En iets gebeurt waar ook de bewoners uh, in mee kunnen leven. Want zij moeten er toch het meest tegen aankijken. Ja. Wij rijden er af en toe langs. Of, uh, of lopen even een keertje ja. naar de watertoren. Maar de bewoners die hier wonen, die moeten er elke keer tegenaan kijken. En die hebben daar de, de, de, de lusten en de lasten van. Maar ja, uh, als je dat proces nog, toch nog even terugkijkt, mm -hmm. dan is er gekozen. En welk plan je ook mooi vindt, laten we dat in het midden laten, de raad heeft gekozen. Ja. ja, en daarom hebben we in het raadsprogramma ook opgenomen dat we dit plan eerst, wilden gaan, uh, dit plan eerst willen gaan, gaan uitvoeren. Dat we daar verder mee gaan. En uh, ja, mocht er, we wel gezegd, mocht er iets in veranderen in de zin van wat dan ook. Misschien een rechtelijke uitspraak op dit moment. Uh, dan moeten we natuurlijk weer gaan kijken hoe we dat gaan, gaan oplossen. Maar het belangrijkste is gewoon, we hebben een keuze gemaakt. En die keuze hebben we volgens mij met z'n allen wel overwogen toen gemaakt. Uh, Na nou heel veel en discussie van invloed, daar is ook nog ja. onderzoek ja. in, in geweest. Klopt. Ja. Dat is wel het voordeel. We kunnen met elk onderzoek kunnen kijken of er wel of er geen sprake was van beïnvloeding tegenwoordig. Uh, ja, en daarmee kun je gewoon... Uh, ja, je, je hebt gekozen... En daarmee moet je gewoon verder, ja. Nou ja, dat is ook, dat is ook te sprake gekomen in, uh, in die raadsvergadering. Want uh, het was duidelijk dat OPZ en de VVD daar anders over dachten. Ja. En dat ook in het kader van het bestemmingsplan uh, wat uh, eventueel gewijzigd gaat moeten worden. Dus daar ligt nog een, wel een dingetje. Ja. Ja, dat, wist, maar dat, dat wisten we natuurlijk ook al toen we het raadsprogramma maakten. We, we weten dat... Uh, dat, dat is het voordeel van het raadsprogramma, we weten dat niet elke partij het ermee eens is, maar dat over het algemeen de rode lijn, ja. dat we elkaar daarin kunnen vinden. Dus dat ja. er, sommige partijen nog steeds niet eens zijn met de bepaalde keuze, dat kan. Dat kan, als je dat, uh, dat plan hebt en er wordt voor gekozen, dan kan je altijd zeggen, van, nou, we doen het, maar ik ben het er niet ja. helemaal mee eens. Dat, uh, is, ik heb de brief voor mij, ja. uh, waarom staat die niet in zo'n krant? Uh, ik heb geen idee, <laughs> eerlijk gezegd. Misschien nou, komt er een idee de, er nog in. De, maar, ik uh, zie nu dat het een verklaring ja. is, maar ik had het eerste idee dat het een open brief was. Vandaar mijn vraag. Ja, we, we hebben het een naam gegeven. Wij noemden het een verklaring. Je kan het ook een open brief noemen, inderdaad. Ja. Uh, je hebt met Jo Berens gesproken. Ja. Uh, mm -hmm. Is dat telefonisch gegaan, want hij ging de dag daarna op vakantie. Nou, ik heb nog niet zozeer met Joop zelf gesproken. Dat is het leuke van alles. Uh, ik heb met maar dat staat hij <laughs> wel. Met, voor mij staat het er niet letter, zo ik in. Aan de hand van gesprekken met, met dat de wethouder Joop binnen is. Oké, okay, niet nee, met. Nee, dat is niet nee. Met, ja. nee, we hebben nog niet met Joop gesproken. Joop is op vakantie. En ik weet van mezelf, toen ik op vakantie was, dat het ook wel een keer, zeker in een rumoerige tijd, heel erg lekker is. Om, om even, even te niks te zijn. Niks, ja, ja. Even, uh, dus ik ga Joop, wanneer hij terug is, ga ik meteen even uh, ga ik bij hem langs zelfs. Ja. Dus dat. Uh, ja, ik, ik heb het niet maar je, je, je, Met wie heb je dan nog meer gesprekken gevoerd? Oeh, met. Maar, uh... Nou, zeker richting OPZ, want je zegt hier de zelfreflectie van OPZ. Ik heb met de heer Kramer achter mij een heel goed gesprek gehad. Ik heb met de burgemeester gepraat. Ik heb met de twee wethouders die niet op vakantie waren, heb ik gepraat. Met Ellen Verheij en met Gerjan Jan Bluis. Ik heb met volgens mij bijna alle fractievoorzitters gepraat. Dus ja, ik heb. Ik heb nu al goed beeld gekregen van wat er is gebeurd en uh, hoe nu verder. En sterker nog voor week zijn ook weer gesprekken gepland met, uh, met andere mensen van, van partijen. Je om willen uh, zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. Ja. Ja. Ja. Wat bedoel je met de zelfreflectie van de OPZ? Um, ik heb ook aan de hand van de vergadering, maar ook aan de hand met, uh, van het gesprek met Peter, uh, heb ik. Ik heb echt een idee gekregen dat OpenZet uh, zelf ook heel erg baalt van wat er is gebeurd. En uh, dat, dat zij de volgende keer, wanneer zoiets zou spelen, een hele heel, heel andere handelswijze erop na zouden laten. Um, en dat bedoel ik daarmee. En hmm. ik denk dat, uh, dat het goed is dat ze dat ook in een gesprek met mij hebben aangegeven. Dat, dat, dat ze er anders naar gaan. Althans, dat, dat ze het ook niet slim vinden wat er is gebeurd. En ik waardeer dat. Ik bedoel, als je je eigen fouten kan inzien op een gegeven moment, dan. Uh, dan, dan toon je aan dat je kan leren van je fouten. En dat is voor mij het belangrijkste. En misschien is dat ook wel een andere politieke stijl dan terugkijken naar het verleden. Je kan ook uh, respect hebben voor uh, het, het kunnen opnemen. Het kunnen ja, kijken naar jezelf. En daaruit je conclusies kunnen trekken. Dat, is, dat heb je achteraf besproken met de OPC. Ja. Maar heb je ook het stukje van, uh, van de vergadering gezien dat de OPC er wel uithaalde naar uh, de motie indieners? Ja, heb ik ook gezien. Dus er kwam de zelfreflectie kwam na de vergadering? Nou ja, dat kan. Um, het is, dat, is, dat is misschien het, het voor- en het nadeel. Ik heb natuurlijk uh, niet tijdens de vergadering gezeten. Misschien had ik tijdens de vergadering wel iets heel anders gedaan. Uh, omdat ik bij de vergadering aanwezig was. Uh, ik heb nu het voordeel gehad dat ik met alle partijen heb kunnen spreken... nadat de stof een beetje was neergedaald. Um, en ik denk dat het sowieso nooit handig is om uit emotie te handelen. Dus ik heb nu heel erg het voordeel gehad dat ik uit mijn ratio kon handelen... doordat ik met iedereen heb gepraat. Um, en daaruit... Ik trek wel echt de conclusie dat er gewoon uh, dingen geleerd zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, je, je, je trekt bijvoorbeeld de conclusie dat het niet handig was om je wethouder terug te trekken omdat het uh, uit emotie gebeurt. Maar... Ik vind dat het uit, ja, het is uit emotie gebeurt. En waarom? Heel simpel. Op het moment dat dat gebeurde, het was voor iedereen echt, echt zoals ik heb ook met Michiel gepraat voor de vergadering. Ik had geen enkel idee uh, dat het zou gebeuren. Het, het, het werd in een stemverklaring gezegd. Wat ook wel een rare is als je het mij vraagt in een stemverklaring. Um, en ik denk dat het heel verstandig was geweest als toen de vergadering bijvoorbeeld was geschorst. En dat iedereen gewoon even een nachtje over kon slapen. Gewoon even de emotie uit, uit de vergadering halen. En, nou, de, um, de burgemeester heeft het een paar keer gepoogd ja, om uh, op te stoppen. Maar de raadsleden wilden door. Dat ja, klopt. Ja, en dat is misschien niet handig geweest. Ook niet van de raadsleden zelf. Nee. Want we hebben nu een situatie waar we allemaal niet heel erg blij mee zijn. Een hele goede wethouder is ook opgestapt. Uh, dat moeten we ook niet vergeten. Als je daar aanwezig geweest was, hè? Ja. Um, dan had je meegegaan naar de uh, schorsingskamer. Uh, het kwam er volgens mij al heel duidelijk uit dat die van wantrouwen al klaar lag. Ja. En dat zal intern ook al besproken zijn. Alleen het handtekeningen zetten kwam later. Ja. Had je dan ook uit emotie kunnen handelen? Of had je gewoon gezegd van ik wil, uh, laat mij een nacht erover slapen? Ik, uh... Wat moeilijk is in zo'n situatie. Ja. Het is ook moeilijk om nu te gaan zeggen van hoe ik daar had gehandeld, ja, dat is dus achteraf. Uh, dan is achteraf. Kijk, ja, ik heb geen idee wat daar is besproken en gebeurd. Dan, uh, ik heb nu wel een idee, ja, maar ja, niet is op detailniveau. Detail ja. en, uh, en die zat daarbij, Giel zat erbij, ja, Peter. Ook, ja, dus je, je mist dan wel wat. Ja. Ja. En dat is nu misschien wel een voordeel eigenlijk, dus ik zie het nu ook meer als een voordeel. Ja. Ja. Nou ja, dat je wethouder Kuipers gaat missen, dat is duidelijk. Even de andere kant op, komt er een nieuwe wet houden nu of gaan de heren dat met z'n drieën doen? Uh, de heren ja, en de heren. ja, ik wou maar zeggen, zij, zou zeggen drie heren. Uh, ja, dat is nu kijken wat we gaan doen. Dat er, daar hebben we het nog echt niet over gehad. Nou de burgemeester die uh, zei aan het eind van de vergadering laten we het uh, in ieder geval even rusten zodat iedereen ja. uh, tot bezinning kan komen over wat en hoe nu verder. Want er werden in die vergadering alweer succes, uh, uh, suggesties gedaan wat er ja. nou zou moeten gebeuren. Klip uh, en klaar, zei hij, in september gaan we daarmee verder. Ja, en terecht. En we weten dat het college nog best wel een ruime meerderheid heeft op dit moment. Uh, ja, de, de, deze opmerking die vind ik al vreemd. Het college heeft een meerderheid. Ja, maar, um, er, ik, ik heb een stuk gelezen van meneer Drommel, ja? die zegt: uh, er is weer coalitie en oppositie in mijn optiek. Is dat helemaal niet zo? Nee, maar um, een college kan alleen maar blijven zitten als er een meerderheid uit het college nog wil laten zitten. En dat is op dit moment het geval, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, oké. Okay. Dan, dan benader je dat iets, iets anders. Ik benader dat denk ik dan meer op een soort van economische manier. Gewoon, uh, ja. als het college weg zou zijn... Zeg maar als, als, de, als de steun aan het aantal... De, aan het college tegelen. weg is, is ja. het raadsprogramma weg. Ja. Nee, dan is het college weg. Als, je, ja. als jij geen uh, acht uh, of negen zetels heeft die het college steunt, is er geen college meer. Ja. Nou, in dit geval is, uh, uh, is het college niet gevallen, om het zo maar te zeggen. Nee. Ja. En zit dat daar ja. nog steeds. Ja. Um, je roept wel dat... D66 niet meer achter het raadsprekprogramma staat. Dat hoop ik niet. Ik zeg um, dat D66 overweegt. Van mij is het ja. hier in een interview bij de radio gezegd namelijk om uh, daarover na te gaan denken. Over het, programma Over het dat, raadsprogramma dat, dat ja. met iedereen opgesteld ja, is. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ik vind het een vreemde zaak. Ja, want we hebben met z'n allen iets afgesproken. Um, en dat vind ik heel, nog, nog meer verwijtbaar aan GBZ overigens. Want die zijn er wel al uitgestapt. En ik heb het idee dat D66 dat hopelijk niet gaat doen, maar dat je het in twijfel trekt vind ik wel jammer. Um, ja maar het, het raadsprogramma is een ding wat we met z'n allen hebben afgesproken. Er is niks veranderd in die afspraken. Dus ik snap niet hoe je opeens kan zeggen: ik sta niet meer achter die afspraken. terwijl je er eerst wel achter staat. Vertelt D66 dan dat ze, uh, als ze daaruit zouden stappen, gewoon geen vertrouwen meer hebben? Compleet geen vertrouwen meer? In het hele college? Ik, dat zou kunnen. Maar dat zouden we aan deze oh, stuk moeten vragen. Het zal een, een conclusie moeten zijn. Ja, ja. ja. Nou, Iedereen kijkt even achterop. Ja, het, dus. ja. het regent een beetje. Als ja. ja. we klaar zijn, dan is het We zijn hier ja, geen regio ook, ja. weer gewend in Nederland, hè? Ja. Ja. Het is altijd goed voor het gras. Ja, ja. Uh, ja ik, ik wil niet zeggen dat ik daarmee worstel, maar ik, ik lees dat uh, uh, ook over dat raadsprogramma. Ja. En uh, ook over coalitie-oppositie. Ja. Hoe zie je dat? Heb uh, uh, je een stuk gelezen over, zo, meneer Drommel? Ja. Ik vind, um, kijk, we hebben met z'n allen dit juist gedaan om uh, dat vechten van de vorige periodes achter ons te laten. En eigenlijk in de eerste, volgende vergadering waar het echt ergens over gaat, niet dat het niet over andere dingen gaat normaal, uh, zie je weer iets terugkeren. En dat is dat coalitie-oppositie gebeuren waarin wij echt gewoon uh, kaar tegenover elkaar staan. En maar, maar misschien kun je wel Roesje maken. Je uit een raadsprogramma stappen, zomaar. Ja, je kan zeggen dat je je handtekening oh, oh. intrekt. Ja. Je kan tijdens een, ja. een vergadering kan je, nee als je als je dat wil. Of je kan of juist aanroepen ja. wat, wat je wil. Of ja. tegen het raadsprogramma gaan stemmen ja. met alle beslissingen. Ja, ja. Ja, dan, dan krijg je een herziening van het raadsprogramma. Ja. Nou ja, als er op een gegeven moment maar drie, vier partijen zijn die het raadsprogramma ja. ondersteunen. Ja, dan, dan, dan staat het niet meer overeind, denk ik. Nou ja, ja. dan staan die afspraken nog wel overeind. Maar er komen er natuurlijk ook andere afspraken bij wat die drie, vier partijen leuk vinden. Ja, maar dan, ja, ja. Dan, dan krijg je dus wel ja. Dan heb je weer coalitie-oppositie. En dat willen we niet. Is het ja. zaak om... Dat uh, in de raad te bespreken? Uh, ja. Dat, wat willen we nou verder? Ja, het is sowieso een zaak dat we voor uh, van 11 september dat we beginnen. Dat we met in ieder geval misschien wel uh, in eerste geval het presidium. En misschien daarna met alle raadsdelen gewoon nog een keertje bij elkaar gaan komen. Want het is lijkt mij niet verstandig om na die vergadering, de eerste volgende vergadering, gewoon weer normaal uh, een vergadering te hebben. Alsof er niks gebeurd is. Nee, dat kan niet. Nee. Dat uh, lijkt me een hele rare. Nou, dat ik... Dat oppositie zit mij een beetje dwars. Omdat je dat eerst met z'n allen uh, ja. op één haal, gewoon allemaal goed uh, geregeld is. Ja. Dus het is heel lang overgesproken. Ja. Uh, het is een beetje uniek in Zandvoort dat dit gebeurt. En dan zou je dat na het eerste half jaar uh, overboord moeten gooien. Ja, bij het minst of geringste gaat de uh, gaat er ja, Het is niet het minst of Nee, maar, maar, maar bij de eerste strubbeling eerste, meteen een streep erin. Dat zou jammer zijn, hè? Dat, vind ik, dat, zou, dat zou doodzonde zijn. We hebben er met z'n allen echt keihard ge ja, gewerkt. Daarom. Echt keihard. Maar goed, uh, jullie uh, brief uh, is gelezen. Jullie standpunt is uh, bekend. Uh, ik, ik zie in jou dat je daar uh, wel mee verder wil met een uh, breed gedragen uh, raadsprogramma. Ja. En. Uh, ik hoop ook dat je in dat gesprek die positiviteit naar voren kan brengen. Want het lijkt mij niet onhandig om daar bij de eerste eens diep in de binnenzak te gaan kijken als raadsleden. Nee. nee, dat lijkt me ook niet heel erg handig. Oké, okay, Karim, bedankt voor de uitleg. Jullie bedankt voor de tijd. Ik ga jou zeker nog zien. Dan. Is goed. Dank je wel. Toen hij gesproken over uh, volgende week, is het muziekfestival na de parade van de Eso's Grand Prix. En omdat hij helaas niet op tijd hier nee, aanwezig kan nee, zijn, nee. Uh, gaan we de agenda doen. Ja, maar hij komt vanmiddag wel even in het andere programma tussen 2 en 5 oh, van 6 nou, oktober. Dus dat kan hij niet vertellen. Ja. Nou ja, gisteren geopend uh, tot en met 28 oktober de expositie van Zandvoort tot Le Mans. In het Zandvoortsmuseum. Ja, heel van, leuk. Van kleine mooi. autootjes tot, tot grote, hele grote voor, uh, voor, voor de, de deur. We waren gisteren ja. bij de opening. Het was ja, erg het was mooi heel om te, mooi. te zien. Ja. Uh, tot en met september, maar dan moet het wel mooi weer zijn, is er een art boulevard. Waar diverse kunstenaars hun, uh, hun spulletjes ja. laten zien. En zijn ze ook aan het maken. En je kan er ook wat kopen. Ja, heel leuk. Tot en met november nog steeds uh, de zandsculpturen uh, door het hele dorp te zien. En ze zien er nog allemaal prima uit. Ja. En vandaag is het spectacolo sportivo alfa Romeo op het schrijven zandvoort. Nou, ja. het woord zegt het al. Ja. Een spektakel met Absoluut. alfa Romeo's. Ja. Uh, ja, morgen is de zomermarkt. Hè, dus de ik laatste hoop... van dit jaar. Van dit jaar, ja. Ik had gevraagd of... Uh, uh, uh, Meneer je... Willemsen? Ja, maar hij is zo druk. Hij uh, is bijna nooit in zandvoort. Dus. <laughs> <laughs> ik zeg oké. Okay. Uh, hij heeft in ja, inderdaad grote, hartstikke druk. Maar de zomermarkt die, uh, wil toch weer 300 kramen in zitten. Ik hoop dat het mooi weer is. Morgen, dat hoop ik ook. Ja. En dat gaat dan van 10 tot uh, 5. Ja. Uh, uh, volgend weekend. Ja, dat we wordt het een druk hebben. weekend hè. Want er staat wel 31 augustus. Maar het is vanaf 1 en 2. Oh! Uh, okay. Zaterdag en zondag. Oké. Okay. En uh, op die twee dagen is er van alles te doen uh, ja. georganiseerd door de Hark. De ja. Historische Automobiel Racing ja. Club. Ja. En uh, het werd gisteren ook al aangehaald. Ja. Uh, er zijn zoveel verschillende uh, auto's. En wat paradies, gebeurt er? Er is een parade. Uh, uh, hè? Is Er, is er, er door? is een parade nog. Ja. Uh, om half acht gaat men rijden vanaf het circuit. Ja. Men rijdt over de Engelbertstraat, Hogeweg, Halterstraat. En dan gaan we nog een keer rond. De zee staat op, Engelbertstraat, Oranje staat naar beneden. En daar worden auto's geplaatst in het dorp. Ja. En net als vorig jaar zal het weer een spektakel worden... met alle mensen die die auto's uh, willen zien van dichtbij. Foto's ja. maken, noem ja. maar op. Ja. Hoeveel zijn het er, Ben? Uh, maximaal 100. Oké. Okay. In het begin was het... Uh, Vragen of ze mee willen rijden. En nu staan ze een soort van. Uh, in, wij in willen de wacht, graag mee. De maar ja. gezien de veiligheid is 100 een mooi getal. Ja. En dan is het zondag natuurlijk weer uh, historische Grand Prix uh, op, op, op het circuit. Waarbij je uh, om een uur of vier denk ik weer de jankende uh, Formule 1 auto's oh. kan zien. Ja, ja. En wie zijn daarbij dan? Nu? Nou ja, er is van alles. Uh, uh, ja. Namen als uh, Gijs van en Jan in Dat oh, ja, zijn natuurlijk weer de, de bekende weer, namen. Ja. Ja. Maar goed, uh, ga erheen of kijk leuk. volgende week even naar de parade. is leuk ja. om te zien. Ja. En als 's avonds is dan het muziek Ja, het de we ja, de ja, ja. Als dat de auto's we geparkeerd ja. staan, is er een muziekfestival op het Raadhuisplein ja. van uh, Vanaf 9 Vanaf 12, hè? denk ik. Ja. De week daarna is er weer spektakel op ja. het circuit. Dan is het de ADAC, Noordzee Cup op het circuit van Zandvoort. En wat houdt dat in? Uh... Nou ja, ADAC is een Duitse uh, ANWB ongeveer. En die uh, komt met zijn Cup naar Zandvoort. Toe. Leuk, ja. Nou, ze dus hebben we het best druk, hè, daar op het circuit. Ja, ja. volgens mij Ja, Nou ja, goed, elke eerste maandag van de maand is de nabestaande groep bij Oxandvoort van half twee tot drie. En de eerste dinsdag van de maand om half elf een digitaal spreekuur voor alle vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Het is er altijd nog steeds druk. Uh, ook bij Oxandvoort in de Vlemingstraat 55. En elke vrijdag is er medische gymnastiek ook bij Pluspunt van negen, kwart over negen tot kwart over tien, ook in de Lemmingstraat 55. Ja, dat zat deze week bij de Zandvoortskrant weer een, een heel... Een, ja, heb je het heel, gezien? Ja. Prachtig, ja. Volgende dus, week horen we daar meer over trouwens, want dan komt Pluspunt daar ook wat over vertellen. Oké, okay, maar als je dus wat ja. meer informatie wil hebben, want dit zijn maar drie items is, uh, over Pluspunt heel, en ja. ook Zandvoort. Ja. Uh, de bijlage in de Zandvoortskrant is duidelijk. Het gaat uh, door het hele jaar heen. Ja. Dus mocht je wat willen doen, neem contact op met En dan op, op twee locaties, hè? in ja. Noord en uh, in, bij het LDC, bij de Blauwe Tram. Ja, en, uh, bij de Blauwe Tram ja. en in Noord. Ja. Dus als je wat wil weten, loop er even een binnen of bel ze op. Dan gaan we nog een muziekje doen en daarna praten we met Roy van Buringen. We hebben het al gedaan. Eh, ja, omdat het even rustig was ja, en ja. Uh, aangeschoven is uh, Roy van Buringen. Ja. Uh, Roy. Goedemorgen. We gaan het hebben over kofferbakmarkten. Ja. Um, je zegt het zelf al, het is een, uh, een kofferbakmarkt en, en of rommelmarkt. Ja, je kan het een beetje met elkaar vergelijken. Alleen de auto staat erachter. En, ja. Uh, ja, mensen kunnen hun auto een beetje aankleden. Dus bijvoorbeeld de kledingstukken aan, aan, uh, aan een, rek, aan een rek, rek hangen of aan de auto zelf hangen. Mm -hmm. Dat maakt het sfeertje altijd extra wel wat gezellig. gezellig. Wanneer was de eerstvolgende uh, kofferbakmarkt gepland? Uh, nou, die was niet meer gepland helaas. Ik heb uh, op 5 mei heb ik een, um, een 5 mei festival georganiseerd, ja. Dat was Lees je Vrij. En uh, dat uh, dat stond ook in de vergunning. En uh, dat was dus een had ik echt expres specifiek rommelmarkt gedaan. En uh, muziek en een barbecue en dergelijke. Dat was 5 mei. 5 mei was dat. Dat, dat is de afgelopen. Ook. In, die, in die tijd had je toch al uh, uh, kofferbakmarkten in de planning voor jezelf? Uh, wel in de planning, dat, dat zou dan zijn dat van, van mei tot en met september. Ja. Maar um, wat, wat, daar, wat daar al gebeurde, is dus. Die vergunning had ik en heb ik gekregen. En een maand later kreeg ik een rekening voor uh, leesjes van rommarkten, kofferbakmarkten in Zandvoort. Terwijl ik in 2007, of 2018 heb ik helemaal geen markt nog georganiseerd. Behalve het 5 mei festival. Ja. Dus daar uh, ben ik met de gemeente in uh, conclave gegaan. En er wordt gewoon totaal niet gereageerd. Uh, uh, uh, je kreeg een rekening voor 2017? 2018? 2018 dus en de voor de, 2000 Voor de, voor de komende markten die je nog moest organiseren. kreeg ja. je al een rekening. Ja. Oké. Okay. Oh. Uh, maar even over 2017. Dat is natuurlijk, daar is het allemaal ontstaan. Um, ik ben al jaren aan het uitleggen aan de gemeente Zandvoort. wat nou een kofferbakmarkt inhoudt. En dat is gewoon een, een verkapte rommelmarkt. Alleen de auto staat erachter. Dat daarom, is het, daarom heet het ook kofferbak. Daarom heet het ook kofferbakmarkt. Ja. Het is hartstikke populair. Want in. Eigenlijk is de laatste nog niet voorbij. In 2016 was de laatste nog niet voorbij. Dus er gingen alweer vragen voor de volgende ja. in 2017. Ja, die had ik nog niet. En later dacht ik bij mezelf toen ik die... Uh, in totaal heb ik uh, rekeningen, uh, best wel veel rekeningen gehad over die markten. Ik heb er in 2017 heb ik vier markten georganiseerd. Ik wist dat ik Leesje moest gaan betalen. Dat was de, zou de, de eerste ja, ja. keer zijn voor uh, 2017. En daarvoor heb ik hem altijd Leesje vrijgekregen. Ik heb daar goede gesprekken over gehad met de gemeente en dergelijke. Totdat de binnenkwam en. Die rekening logen niet om. En lees je betaalde ik 100 euro. Dan kreeg ik 500 euro per cardio binnen. Wow. En uh, ook nog uh, met uh, een telefoongesprek. Die heb ik trouwens nog niet binnen gehad. Maar uh, een telefoongesprek gehad uh, over uh, de gelden voor uh, de parkeerkosten. Die 80 euro per markt zou zijn. Dus daar kom ik toch al uit op een... Uh, nou, dat zou toch al op, al op, uh, zo dat wel op je... 800 euro zijn. Ja. En dan komt de organisatie kosten 200 euro bij, zit je op 1000 euro per voor, markt. Voor, ja. vier markten. voor vier markten. Okay. Maar dat komt, een, dat komt ook gewoon niet binnen. Dat is, uh, dat ze betalen een tientje per markt. En er staan um, 20 uh, mensen bijvoorbeeld. Ja. En dan zou je misschien een paar tientjes overhouden... Om er uh, nog wat leuks van te kunnen maken. En dan, ja, dat, dan houdt het op. En toen heb ik gezegd van... Ja luister. Dit, dit werkt wel niet. Dus ik heb een mail gestuurd naar de wethouder Kuiper. Ik heb uh, mail gestuurd naar antwoord.haarlem.nl uh, En er wordt gewoon totaal... Ik heb van meneer Kuiper gezegd... Nou dit moet niet de bedoeling zijn. Uh, ik ga er achteraan. Daarna nooit meer uh, wat uh, gehoord. En... Um, dus ik heb later nog een keer gezegd: van, uh, nog een keer, meneer Kuiper, gaat u nog een keer reageren? Of Kuipers, zeg Kuiper's. ik zeg uh, Ja, sorry. Ja. Um, totaal geen, uh, re, uh, geen uh, reactie. En, en, uh, ja, en dat irriteert mij gewoon vreselijk. Want ik, ik ben echt een enthousiaste organisator van die markt. Ik doe, de, dit zou het zesde jaar zijn. Vorig jaar bestonden we vijf jaar. Ja. En uh, nou, daar komen de reacties al binnen zoals mensen al hoort. Ja, <laughs> Dat blijft uh, pingen bij jou. Um, maar uh, ja, het is gewoon rot. En, en, en ook elke week krijg ik gewoon berichtjes. Telefoontjes, maar ook uh, gewoon op straat van, ja Roy, wanneer is die markt weer? Ik zeg, ja niet. En ik heb tot nu toe, heb ik me daar niet over geuit, uh, publiekelijk. Ook niet naar mijn klanten toe, ook niet naar mensen toe. Maar ik vind het echt belachelijk dat je in, in een kostenplaatje van 700 euro aan kosten hebt. En dat je voor een rommelmarkt. En, Zien zij dit als een commerciële activiteit? Uh, ja, maar daar kan je, kan je honderd discussies over voeren. Nou, dat, dat, kijk, ja. dat, dat lijkt me duidelijk. Als je ziet als commerciële activiteit, ja, dan ja. moet je per recht gaan betalen. Als je ziet het als een sociaal uh, gebeuren, tot 2016 hebben ze dat niet gedaan, totdat we naar Haarlem gingen verhuizen. En uh, de, uh, de, degene die het regelde altijd, uh, uh, niet meer daar bij de gemeente werkte. Mevrouw Boekling kwam daar te werken. En, uh, en boem, het was anders. Van de vergunning eens. Ja, terwijl ik al... Vier jaar uh, leesjevrij um, de kofferbakmarkt organiseerde. Maar dan en dat, hadden ze jou moeten informeren? Uh, hebben ze toen gedaan, dat. alleen maar op um, op, op, kost. op kosten oh. qua uh, qua de ja, niet de op precario, niet op precario, nee, alleen op leesje. Ja. Goed, uh, de komende uh, koffermarkten zijn gecanceld. Ja. Is dat iets waar je nou zegt van nou, jullie komen er wel uit met je koffermarkten? Of ga je nog een ultieme poging wagen door, zoals in de Zandverskrant staat, gaan gesprekken aan met de wethouder? Nou, dat heb ik nu al, nu, dit is, uh, heb ik al drie maanden geleden geprobeerd. Heb ik, uh, vorige week heb ik hetzelfde mailtje nog eens een keer doorgestuurd met van, krijg ik nog een antwoord? Mm -hmm. Maar ja, toen kwam er naar buiten dat meneer Kuipers... Uh, Slagbrief heb inge. Uh, ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> uh, ik weet niet waar het nu ligt. Eerlijk gezegd. En ja, ik heb... Er staat in de Zandse Krant een blauw stukje. waarin uh, een telefoonnummer staat. Ja. Is dat niet handiger? Want uh, ik hoor van meerdere mensen dat mailen niet echt. Uh, echt werkt. Nee, dat. dat, dat uh, maar ik moet wel zeggen, ik heb het ook wel eens mondeling ook gedaan hoor. En dan wordt het totaal niet uh, begrepen. Inderdaad, over het commerciële vlak. Uh, maar. Ja je, ga, kan Kijk, ja, je kan maar uitleggen. Je kan blijven ik een, uitleggen, Als ik eigenlijk. een Alex Wilmsen was en ik heb 100 kramen staan. Uh, met een jaarmarkt. Dan, uh, dan begrijp ik dat. Maar niet twintig uh, uh, kofferbakkraampjes. Uh, kofferbak, ja. waar men een tientje voor betaalt. en een gezellige oh, middag heb. Ja, ja, en een gezellige middag heb. en uh, die ik eigenlijk ja, totaal vrijwillig organiseer. en geen enkele knaak aan verdien of zo. Maar wat ik ook gewoon jammer uh, vind. En inderdaad, het st stukje sociale vlak. Uh, is, is gewoon jammer dat het verdwenen is. Mm -hmm. Je ziet het ook bij de pakhuis, het is ook een soort van sociale vlak. Mensen komen daar toch een kopje koffie drinken en hun kleine spulletjes ja. kopen. Ja. Ja. Maar ook het stukje toerisme. Want het. Ik kan me ja, ja. nog een, ja. een, een stuk, ja. stukje ja. herinneren van de VVV Zandvoort. Die gewoon groot op een Facebook. Uh, of Facebook uh, heeft geschreven van. Uh, wij zijn een, uh, Het is een begrip geworden in Zandvoort. We hebben dit vijf jaar uh, zo op deze manier gedaan. Op een hele leuke manier. Maar dan vergeet ik ook nog de fouten. Weet je. je vraagt best wel veel geld voor een vergunning. De fouten. Een dubbele vergunning uitgeven qua uh, een bouwwerkzaamheden bij, de, bij het Circus Zandvoort met een hele grote hijskraan, midden in mijn markt. Nou, daar is drie keer ha handhaving bij geweest. En ook nog een rechtszaak namens de Circus Zandvoort dat ze moesten stoppen op die dag. Ja. En dat heeft zij hun heel veel geld gekost. Ja. Um, een dubbele vergunning uitgeven voor uh, 5 mei uh, met een broodbak uh, gebeuren. Nee. Nou ben jij, weet het ook wel, een dubbele vergunning voor het Chanticore Festival met een kofferbakmarkt. Ja, dat soort ja. fouten mogen er dan ook niet gemaakt worden. Nee. En dan zeggen ze, ja, we hebben gebeld, nou ze hebben niet gebeld. En dat is gewoon belachelijk. beetje. dat gaat steeds ja. meer irriteren natuurlijk. Ja, en ook ik denk dat het zeker te maken heeft dat het stukje verhaal. Uh, Zandvoort Haarlem, we liggen te ver van elkaar nu af. We kunnen niet meer contact met, met gezichten com ja. communiceren, het moet ja, allemaal het of via de telefoon ja. of per e-mail. Dat ja, vind ik ook totaal jammer, want het gaat wel ten koste van mooie evenementen, en ja, ik weet niet waar we gaan eindigen, op jouw laatste vraag natuurlijk, um, of het volgend jaar wel gaat gepland worden of niet, ik weet het niet. Ik heb er eigenlijk geen zin meer in, maar aan de andere kant, het was wel mijn kindje, en ik hield Tuurlijk, gewoon ja. Ja. om het, dit te organiseren ja. voor de mensen. Ja. Ja. Ja. Dus we is jammer, zullen het zien in is de toekomst. Ja. Nou, we gaan het uh, zien. Ik zie dat je je zichtbaar zit, uh, weer op zit te winden. Dus ja. <laughs> ja. Ja. ja, maar stapje, terecht ook. stapje ja. terug doen. Ja. Um, uh, ik hoop dat jij uh, in gesprek gaat uh, direct met een wethouder. En dan ik uh, hoop ik dat daar wat uitkomt. Want wat je zegt, het is een gezellig uh, zondag- en zaterdagmiddag. Met veel mensen die daar toch uh, plezier aan hebben. En, en nogmaals, ik wil niet zeggen dat ik niks wil betalen. Want ik wil heus wel namens... Er komt ook geld binnen, dus er mag ook wat betaald worden. Ja. Maar niet zoveel geld. Nee, dat is in een redelijkheid een beetje, zal er... Ja, in een, een redelijkheid. Nou, ja. nou, ik hoop dat je daar ja, ja. Uh, met de wethouder en uh, de ambtenaar die daar uiteindelijk uh, namens de wethouder over beslist. Hè? Want het is, ja. niet, het is niet andersom. nee. nee. En dan uh, horen wij graag wanneer uh, uh, het volgend jaar allemaal in planning staat. Zeker. Ja. Oké, okay, Roy, bedankt. Dankjewel, Roy. Ja, we gaan toch afsluiten. Hoe laat afsluiten. is het? Ja? Oké, okay, uh, ik hoor net van de regie oh, okay. dat Jacques zegt afsluiten. En dan zal hij daarna nog wel een klein stukje muziek doen. Yes. Wij uh, sluiten dit programma af met dank aan uh, Jacques. Duinmeijer, die de muziek weer gedaan heeft en de regie voert. Met dank aan de redactie Gert van Kuik en G. Rutte. Uh, nou de koffie hebben iedereen zelf gedaan. Ja maar, het dus was zelfverdiening, he? ja, zelfverdiening. Maar wel Hotel Hoogland. Omdat die, uh, dit allemaal weer ter beschikking ja, staat. En ja. ook de ruimte die wij krijgen van hun. Uh. Ja, Gede ja, Rutte fijn. bedankt voor de presentatie. Ja, dankjewel jij ook bent Zonneveld. En we gaan kijken naar de volgende maanden. Absoluut, wie het allemaal weer gaat doen. Absoluut. Uh, met veel dank aan iedereen. En wij zeggen prettig weekend en tot ziens. Fijn weekend. Okay.